Yes, sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. To, life. Life. Life. Dit is twintig jaar ZFM. Any Alejandro <tot de functio>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 dat je ontspant en zo over zijn. Loop hem naar de start, zwembad of terras.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 Quieres bailar conmigo Ven a tomar el sol conmigo Venga baila conmigo en la playa Osig dag begint en je voelt dat het zonnetje brand zo dat je ontspant en zo hoog is Say walk me out to start the overrichting over richting het strand overal in ieder land here's the summer vibe Quieres bailar conmigo ahora Voor de volle maan, tijd om te dansen en los te gaan. Oh, De DJ zorgt voor een dope plaat. En de party, die staan ook paraat. In de avond gaan we verder, een feest is bij je ziektes. Dus alle papies en alle mammies bouncing op de beat. En in de avond gaan we verder, een feest is bij je ziektes. Dus alle papies en alle mammies, iedereen geniet. Als de dag begint. Je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant. Kan zo over zijn. Over naar de stad en over richting het strand, overal in Nederland is die zomer Oh qui dit amour dit les gosses dit toujours et dit divorce qui dit proche te dit d'aller car les problèmes ne viennent pas seuls qui dit crise de du monde dit famine dit tiers monde qui dit fatigue dit réveil encore sur de la veille alors on sort pour oublier tous les problèmes alors on danse alors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 Chant on on chante on on chante dan. Alar, dan. Alar, dan. Alar, dan. Alar, dan. alors on danse alors Even you don't call. tonight Other the people try Zandvoort. Vol de zomer. Ja. Op CFM.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 Leuke wennen. Echt een leuke wennen. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een gewapende man houdt in de Filipijnse hoofdstad Manila een bus met toeristen gegijzeld. Volgens een politiewoordvoerder houdt hij zeker 25 mensen vast, voornamelijk Zuid-Koreanen. De man zou een voormalige politieagent zijn die pas is ontslagen. Hij eist dat hij weer in dienst wordt genomen. De bus is omsingeld door scherpschutters. En er zijn berichten dat hij een aantal mensen heeft laten gaan. In New York hebben honderden mensen betoogd voor en tegen... de komst van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. De politie hield beide groepen ver van elkaar verwijderd. Beide kampen zwaaiden met de Amerikaanse vlag. De demonstraties verliepen rustig. Op 11 september, negen jaar na de aanslagen van extremistische moslims op de Twin Towers, houden de tegenstanders opnieuw een demonstratie. De brandweer op Ibiza heeft zeker 700 mensen geëvacueerd van het strand. Ze waren ingesloten door een bosbrand en werden met boten in veiligheid gebracht. Volgens de Spaanse tv-zender TVE legde het vuur tientallen hectare bos in de as. Twee mensen raakten lichtgewond. Verder zijn auto's in vlammen opgegaan die op een parkeerplaats bij het strand stonden.